Boodschap uit de toekomst. Deel 3. Dolf stootte het poortje open en liep de kanselarij binnen. Hij vroeg naar de secretaris. Na veel vijven en zessen werd hij bij de man toegelaten. Signore, zei Dolf in zijn gebroken taaltje, ik kom met een verzoek. Mag ik even gebruik maken van uw schrijfgerij? Ik moet een boodschap naar mijn vader sturen. Kun je schrijven? vroeg de man verwonderd en hij keek naar Dolfs vodden. Hij schoof Dolf over zijn lessenaar een ganseveer en een potje inkt toe. Verbaasd zag hij hoe die haveloze jongen iets wits uit zijn zak haalde. De ganseveer indoopte en voorzichtig begon met het tekenen van vreemde letters. «Kunt u mij zeggen welke datum we... Uh, overmorgen hebben?» «Overmorgen? Sint Matthäus natuurlijk!» «O oh ja...» Eigenlijk wist Dolf nu nog niets... Maar dat zouden ze thuis wel kunnen uitzoeken. Dus schreef hij op de achterzijde van dokter Simejaks boodschap... Ik ben in brindisi. De coördinaten op de ommezijde kunt u aanhouden. Eén etmaal nadat u dit leest zal ik mij erop bevinden. Die dag heet hier Sint Matthäus. De datum weet ik niet. Haal me terug. Dolf. Het ging er maar net op, want de ganzenveer spatte nogal. En het papier was veel dunner dan het perkament waarop de middeleeuwers schreven met hun dikke inkt. Daarna moest hij nog een hele tijd blazen voordat de letters droog waren. Is die brief voor de bisschop? wilde de secretaris weten. En wat is dat voor perkament? Het is zo dun en slap. Dat noemen we papier, zei Dolf ontwijkend. Signore, mag ik dat potje inkt nog even lenen? Lenen? Het was een mooi, albaste kommetje en Dolf kon zich voorstellen dat de man hem wantrouwig aankeek. Smekend vouwde hij de handen. Even maar, ik heb alleen wat inkt nodig. Het potje krijgt u meteen weer terug. Waarvoor wil je de inkt gebruiken? Ik moet een kruis tekenen, buiten. Op straat? Gaat u maar mee, dan kunt u het zien. Ik doe geen kwaad. In mijn vaderland is dat een vrome handeling. Vooruit dan maar. Met de secretaris, het albaste inktpotje en een hart vol hoop liep Dolf weer naar buiten en voegde zich bij Frank. Kijk, zei hij. Hij veegde de plek op het hobbelige plaveisel schoon, gewoon met de handen, nam het inktpotje, hield het voorzichtig schuin en liet de onuitwisbare inkt uitlopen over de plek waar Frank het doosje had zien liggen. Hij maakte het merk in kruisvorm, wetend dat middeleeuwers daarvoor respect hadden. Toen richtte hij zich op en gaf het potje terug aan de verbaasde monnik. Verrichten ze in jouw land de godsdienstplechtigheden op straat? vroeg deze. Dolf kon hem zijn vreemde handelwijze niet uitleggen. Hij lachte dus maar eens vriendelijk, bedankte de man en eindelijk keerde de secretaris terug naar zijn kanselarij. Dolf bleef achter bij Frank. Eerst wachten tot het goed droog is. Wat betekent dat toch allemaal? mompelde zijn vriend. Je doet zo vreemd. Dolf zweeg. Hij staarde naar het zwarte kruis. Morgenochtend zou hij daarop het doosje met zijn boodschap neerleggen. Hij zou wachten tot het werd weggeflitst. En overmorgen zou hij zelf plaatsnemen op dat kruis. En dan... Misschien... Beschermend stond hij boven het teken. Na een kwartiertje probeerde hij of het goed droog was. Hij wreef erover met een droge hand en met wat speeksel. Hij schuurde er met zijn bondschoenen over. Zo... Dat is in orde. We kunnen teruggaan naar de abdij. Dank je wel, Frank. Je weet niet welk een grote dienst je mij vandaag hebt bewezen. Ben je een tovenaar, Rudolf? Ach, nee. Maar ik wil naar huis. De mensen die mij zoeken zullen dat kruis zien en weten waar ik ben. Begrijp je? Ja, zei Frank. Onze kruistocht is ten einde. Toch was het een prachtig avontuur, vond je niet, zei Dolf. We hebben het dikwijls zwaar gehad, maar het bleef spannend... Ik ben erg blij dat ik dit heb mogen beleven. En overleven, zei Frank. Vooral dat. Vertrouwelijk sloeg Dolf zijn arm om de schouder van zijn vriend. Frank, waar ik ook heen ga, ik zal jou nooit vergeten. Op jou en Peter kon ik altijd rekenen. Is het waar dat jullie bij Leonardo blijven? Nee, zei Frank. Peter en ik en Bertho gaan mee naar Venetië, net als dom Tadeus. We doen mee tot het einde toe, Dolf knikte. Hij had geleerd diep respect te hebben voor de onwankelbare trouw van de goede middeleeuwers. In de abdij heerste grote drukte. De kinderen, opgewonden bij het vooruitzicht naar de droomstad Venetië te zullen gaan, waren al bezig hun schaarse eigendommen bijeen te zoeken en in te pakken. Leonardo en Marieke waren nergens te vinden. Dolf hoorde dat ze naar de stad waren gegaan om een schip te zoeken dat hen over enkele dagen naar Pisa kon brengen. De volgende ochtend was Dolf vroeg present op de straathoek in Brindisi voor het bischopelijk verblijf. Hij legde het aluminiumdoosje op het kruis en ging er onwrikbaar naast zitten, opdat niemand het in zijn hoofd zou halen het ding weg te schoppen of op te rapen. De secretaris kwam voorbij. Keek verwonderd om en haalde toen de schouders op. Dolf wachtte. Daarbij keek hij telkens op zijn horloge. Precies om kwart voor tien verdween het doosje. Stil. Met een hart dat soms roffelde en soms een slag oversloeg, bleef Dolf naar het lege zwarte kruisteken kijken. Het doosje was weg. De transmitter had het feilloos weggeflitst. Het werkte dus. Op dit ogenblik zou dokter Simiak zijn boodschap lezen, een juichkreet aanheffen, naar de telefoon rennen. Dolf is terecht! We hebben hem gevonden en over 24 uur flitsen we hem terug. Kneveltoer, laat de transmitter op. Tot volle capaciteit. Zoiets. Het begon weer te regenen. Modderwater stroomde door de goot, over het kruis, dat er wel tegen kon. Dolf kon zichzelf er niet toe brengen om op te staan en weg te lopen. Morgen, morgen zou hij zijn ouders terugzien. Morgen! Huilend, met het hoofd op de knieën, liet hij zich nat regenen. Rudolf van Amstelveen, wat is er gebeurd? vroeg een warme stem. Een hand daalde troostend op zijn schouder. Dom Thaddeus natuurlijk, die terugkeerde van de haven waar hij de laatste voorbereidingen had getroffen voor de reis van de kinderen. Dolf krabbelde overeind. Ik ga naar huis, fluisterde hij. Mijn vader heeft mij eindelijk gevonden. Hij greep de handen van de monnik. Kunt u zich het voorstellen? Ik zal mijn moeder terugzien. Dus je gaat niet mee naar Venetië? Ik hoef niet meer, ik kan naar huis. En u? Blijft u bij hen? Ik verlaat de kinderen niet voordat ze veilig en wel zijn aangekomen en de laatste van hen een bestemming heeft gevonden. Wat een prachtige mensen heeft deze eeuw toch, riep Dolf. Ik begrijp je niet, mijn zoon. Ik bedoel, zei Dolf onzeker, dat het me bijna spijt dit alles achter te moeten laten, wetend dat het verloren zal gaan. Hij wees om zich heen, naar de dicht op een gepakte huizen, bijna allemaal van hout naar het plein voor de kerk, naar de nauwe straten die erop uitkwamen. Deze hele wereld. Alles zal veranderen, dat bedoel ik. En dat vind ik toch jammer. Ik dacht altijd dat deze tijd mooi was omdat je ridders in harnassen op witte paarden kon ontmoeten en schone jonkvrouwen en minstrelen en... Ik dacht dat ik mooie kerken zou zien bouwen en gildenoptochten kon bewonderen. En het was heel anders. Ik heb nauwelijks een kasteel van binnen gezien. Ik heb geen toernooi bijgewoond en gewapende ridders ging ik uit de weg. Maar ik zag het land, en de boeren, en de bedelaars, en de verdwaalde kinderen. Het volk heb ik leren kennen, niet de hoge heren waarover je leest in de boeken. En die mensen, soms waren ze wreed en dom, soms zo goed. Ik heb zoveel geleerd, dom Thaddeus, ook van u. Van mij? Wat dan? Goedheid, liefde voor de medemens, trouw. Dat is onze christenplicht, mijn zoon. U handelde niet uit plicht, maar uit liefde. En die liefde hebben we vergeten in latere eeuwen, dacht de jongen. Nee, niet helemaal. In de twintigste eeuw hebben mensen een heel stelsel van sociale wetten opgebouwd, waardoor zieken, armen en invaliden niet langer van honger omkomen, zoals nu. Maar wat hebben we met de liefde gedaan? Met die eenvoudige, bijna sluwe liefde van dom Thaddeus. Die hebben we vergeten en vervangen door formulieren in vijfvoud. Die nacht kon Dolf nauwelijks slapen. Wilde gedachten tuimelden door zijn hoofd. Soms doezelde hij even weg en dan kwamen de nachtmerries op hem afstuiven. Hij zag de graaf van Scharnitz, die vijftig slaven opeisde. Het boze gezicht van de graaf van Trasimeno, die hem wilde laten onthoofden. Hij zag een ruitertroep op zich afstormen. En toen hij zijn mes ophief om ze af te weren, werd hij onder de voet gelopen. De angst dat hij zich zou verslapen maakte dat hij steeds onrustiger werd. Nauwelijks brak de dag aan of hij stond op. In de schemering zag hij Marieke op haar stroobed. Gisteravond had hij al afscheid van haar genomen, hevig ontroerd. Hij merkte dat haar gezichtje nat was van tranen. Ach, Marieke! Hij zag Leonardo, opgerold als een garnaal. Hij zag Frank en Peter, ook nog slapend. En een eindje verder de kleine Ties. Voorzichtig stond hij op. Hij nam zijn windjek, dat als hoofdkussen dienst had gedaan, en spreide het zorgzaam over Frank uit. Toen kuste hij Marieke voorzichtig op het voorhoofd. Ze werd niet wakker. Hij keek lang neer op Leonardo en luisterde ontroerd naar het snurken van Dom Thaddeus. Vaarwel, fluisterde hij, en sluipend verliet hij de grote ruimte die als slaapzaal dienst deed. De kille ochtend stond viel meteen bovenop hem. De vier wachtertjes bij de poort van de abdij sliepen niet. Toen ze Rudel van Amstelveen herkende, legde hij de vinger op de lippen. Zeg tegen niemand dat jullie me zagen vertrekken. Vaarwel, jongens. Een goede reis naar Venetië. Toen sloeg hij, moederziel alleen, de weg in naar Brindisi.